Let you go.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 Remember I'm hey.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 Uh, And it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 The sun is shining, it's a new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 Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Nieuw wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat er in de Golf van Mexico... een onderzeese oliepluim ronddrijft die waarschijnlijk langzamer afbreekt dan eerder werd gedacht... Het onderzoek is het meest uitgebreide tot nu toe naar de gevolgen van het olielek in de golf. De oliepluim is zo groot als het eiland Manhattan, 200 meter dik en bevindt zich ongeveer een kilometer onder het zeeoppervlak. De afbraak van de gelekte olie lijkt veel langzamer te gaan dan eerdere schattingen in rapporten van de regering. Daarin stond dat driekwart van de gelekte olie al was verdwenen doordat het was opgevangen, verdampt of verbrand. De rest zou onder meer zijn aangesproeld. Het nieuwe onderzoek denkt dat dat te optimistisch is en dat veel olie in de pluim zit en daar nog maanden of zelfs jaren zal blijven. TV-zender Het Gesprek houdt op te bestaan. Groot aandeelhouder Egeria en de bewindvoerder zullen faillissement aanvragen en waarschijnlijk gaat de zender vandaag op zwart. Het gesprek dat in 2007 werd opgericht en de hele dag interviews uitzendt, trok te weinig kijkers. Daardoor werd er te weinig geld verdiend en is vorige week uitstel van betaling aangevraagd. Een nieuwe investeerder heeft zich niet aangediend. Volgens minder, minderheidsaandeel, minderheidsaandeelhouder Harry de Winter is een commerciële kwaliteitszender misschien wel onmogelijk. Hij zegt toe er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de twintig personeelsleden niet de WW in hoeven. AZ en Feyenoord hebben hun eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de Europa League gewonnen. AZ won thuis met 2-0 van FK Oktober uit Kazachstan door doelpunten van Holman en Wernbloem. Feyenoord versloeg thuis AA Gent met 1-0 dankzij een treffer van Leroy Fer. FC Utrecht had minder succes. In Schotland ging de ploeg met 2-0 onderuit tegen Celtic. Volgende week zijn de returns. De winnaars over beide duels plaatsen zich voor de groepsfase van de Europa League. Dan het weer bewolkt en aan de westkust kans op wat motregen.